8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, die Radio 1 Sportzomer gaat door met straks de kraker tussen Polen en Rusland. Mr. Polska kocht een kaartje op de zwarte markt. Komt hij het stadion in? Maar is het nieuws met Dorot Megens. ING betaalt ruim 600 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten. omdat de bank zich niet heeft gehouden aan handelssancties. Tot 2007 deed ING via een dochterbedrijf Zaken met Cuba.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 Dan is je nog vanavond nog wat buien die trekken naar het zuidoosten. En dan is het vannacht droog. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel kan in Limburg een bui ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. ANWD Verkeersinformatie. Er staat file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de Afritloenen en Knopend Beekbergen drie kilometer... staat daar een vrachtwagen in brand. Er zijn twee rijstroken dicht. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 nummer 10 van de nieuwe CDA-lijst is hier. Agnes Mulder. Filemon Wisselink is onze vriend van de avond. En u kunt twitteren met de hashtag R1 SportsZone. We beginnen met Polen-Rusland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja, want in de Poolse hoofdstad Warschau zijn voetbalfans van Rusland en Polen... enkele uren voor het begin van het onderlinge EK-duel Slaags geraakt. Daarbij raakten diverse supporters gewond. De oproerpolitie zette traangas, helikopters en waterkanonnen in... om de vijandige kampen van elkaar te scheiden. Onze Edwin Cornelissen was ooggetuige bij de Mars. Brazil! Brazil! Brazil! Op de lange, lange brug die uitkomt bij het stadion... staat een groep van, ik schat... Een paar duizend Russen. Ze wapperen met de vlaggen. Ze zingen liederen. De brug is verder hermetisch afgesloten. Er kan geen verkeer meer overheen. Overal politiebusjes. Een traangaswagen. En hele groepen met ME'ers. Die gaan om de groep met Russen staan. Om de Polen die verderop staan op een afstand te houden. Er is wat geknal. Ik denk vuurwerk. In deze toch wat intimiderende situatie, besluit een straatmuzikant het Poolse maar te gaan spelen. De mars komt in beweging. Er wordt vuurwerk gegooid, ook richting de ME'ers. En dan een groep supporters die met elkaar op de vuist gaan. We moeten rennen. Een groep ME'ers in Colonne die kant op, terwijl iedereen aan de kant moet gaan. En aan de andere kant van de brug wordt de stoet opgewacht. Door een groep Polen met spandoeken. Pols in solidarity with Russians against KGB en Poetin. Is dus deze groep, gemaskerde mensen ook, die het nu aan de stop krijgt met de mobiele eenheid. Oh, bijna een meer in mijn nek. Het dreigt uit de hand te lopen hier. Terwijl de groep naar achteren moet, naar achteren omdat de stoep met Russen eraan komt. De grootste groep met Russen wordt op een eerder punt van de brug afgeleid. Zodat ze de confrontatie met de, de polen die daar staan te wachten kunnen vermijden. In de verte klinken de knallen. Ik denk van vuurwerk. En zien we zo af en toe ook de contouren van de helmen. Van de agenten. Die rennen en charges lijken uit te voeren. Ja, Edwin Cornelissen is nu bij uh, het stadion waar de wedstrijd uh, Polen-Rusland zometeen gaat beginnen. Edwin, een beetje op adem gekomen? Ja, het was even rennen inderdaad. Het ja, was toch echt best wel behoorlijk uh, intimiderend hoor, met die uh, mobiele eenheid die, uh, die behoorlijk uh, fors ingreep. Uh, en dat, uh, dat zou ongetwijfeld nodig zijn geweest, want je merkte dat met name uh, de Poolse hooligans uh, behoorlijk aan het provoceren waren, niet alleen richting de Russen, maar ook naar elkaar toe. Dat het uh, toch af en toe vijandig was, dat er gevochten werd, dat er gegooid werd met voorwerpen. Kortom, uh, ja, dat, dat het toch uh, gerechtvaardig was om in te grijpen. En uh, je merkte ook dat het zich verplaatste achter het stadion achter het stadion, dat... Uh, uh, daar ook de deuren werden dicht gedaan en dat op een gegeven moment ook mensen het stadion niet meer in mochten. Nu mag dat dan weer wel en is de rust, uh, voor zover ik het uh, vanaf de perskamer kan inzien, uh, weer wat uh, wedergekeerd. Ja, precies. Het leek even op een veldslag hè? Met, met, met helikopters in de lucht. Dat is allemaal verdwenen nu. Uh, nou, die helikopters, die, die zullen nog altijd wel uh, stand-by zijn. En uh, ik denk ook dat uh, de politie en de mobiele eenheid uh, zeer bevreesd nog zullen zijn van wat er na afloop van de wedstrijd gaat gebeuren. Ik heb ook begrepen dat, uh, ja, als het dadelijk is is het natuurlijk donker in, uh, in Warschau. Uh, dat het natuurlijk lastiger is om het in de gaten te houden. Dus uh, dat het ook wel een moment is waar uh, de politie en de ME zeer alert op is. Uh, maar goed, het, het zal wellicht ook een beetje afhangen van uh, hoe de wedstrijd gaat verlopen. Hoe het uh, zal aflopen, uh, wat het doet met, uh, met met de Poolse supporters, maar dat is wel een moment wat nog, wat nog belangrijk gaat worden, hoe er na die wedstrijd gereageerd gaat worden en of het allemaal weer harmonieus richting het centrum gaat, of dat we weer tot een uh, wat moeilijke situatie komen. Ja, want van tevoren werd al gevreesd hè, voor ongeregeldheden, enig idee wat nou de wat nou lont is die uh, het kruidvat in ging, wat was nou het moment waarop het misging? Ja, dat is eigenlijk heel gek, want uh, ik heb vanmiddag de hele middag in het centrum uh, ook gezeten en gelopen van, uh, van Warschau. En dan merkte hij eigenlijk helemaal niks van een opgefokte sfeer of een vervelende sfeer. Uh, de supporters gingen eigenlijk heel harmonieus met elkaar om. Je zag die met Russen op de foto gingen en, uh, en andersom. Dus dat was allemaal prima, maar ik denk dat het om een heel klein gezelschap gaat uh, die inderdaad uh, de lont heeft aangestoken. Een gezelschap echte hooligans die uh, helemaal niks om voetbal geeft en om het feest geeft wat er in Warschau zou moeten ontstaan. Maar dat dat echte mensen zijn die op zoek waren naar de onrust en op zoek waren naar de ellende. Uh, je merkt ook dat er dan provocaties ontstaan. Op het moment dat de Russen in zo'n mars met een enorme Russische vlag aan het zwaaien zijn. Dan reageren die Poolse hooligans direct. Met uh, inderdaad het gooien van voorwerpen. Ook naar de, naar de ME-busjes en zo. Dus uh, dat is dan een beetje het moment geweest. Je hoort ook wel mensen zeggen: van ja, misschien hadden ze wel nooit die mars moeten toestaan. Want dat was natuurlijk een beetje de kat op het spek binden. Het is ook wel een soort van provocatie. Dus daar, uh, dat geluid dat hoor je ook wel in Warschau. Oké, okay, nou Edwin. Hè. Uh, trek de fetus van je gymschoenen nog even goed aan. Uh, ik hoop je later vanavond nog even te spreken. Dat ja, is prima. Zometeen Mr. Polska die uh, een kaartje had gekocht op de Zwarte Markt... voor 500 euro bij een man met een groene hoed achter de fontein. Uh, We zijn benieuwd of uh, het kaartje ook geldig is... en of hij vanavond ook het stadion inkomt. Dat uh, straks. Het is geen nieuws... Dat de gezondheidszorg heel duur is en nog veel duurder wordt als er niet wordt ingegrepen. Maar volgens de demissionair minister Schippers beseffen wij dat met z'n allen veel te weinig. En daarom start Schippers vandaag een campagne. Via onder meer de sociale media wil ze een discussie starten. Ik merk dat in de zalen waar ik kom, uh, ik merk dat in de gesprekken die ik heb met mensen, dat men wel uh, denkt dat de zorg uh, misschien wel wat duur is, maar de omvang van het probleem is bij te weinig mensen bekend. En dus vind ik het van belang dat we dat onder de aandacht brengen van mensen, dat er echt keuzes, maar ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om die zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Want gezondheidszorg is duur. Ik las uw volde en daar staat bijvoorbeeld in... dat wat we jaarlijks aan het Koningshuis kwijt zijn als belasting betalen... dat ben je in twee uur in de zorg kwijt? Ja, het tweede toestel JSF wat heel vaak als dekking wordt aangehaald... dat is een ochtendje zorg. Als we kijken naar de politie... als we de hele politie zouden afschaffen en het geld in de zorg zouden steken... is dat een maandzorg. Dat zijn de verhoudingen waarover we het hebben. En daar zijn dus ook uh, de daar, dat is dus ook een moeilijk probleem om op te lossen. Ja, het probleem is nu helder. Nu naar die oplossingen, welke zijn er wat u betreft? Nou, wat ik heb aangegeven is alle oplossingen die je zou kunnen bedenken, die heb ik in knoppen samengevat in de notitie. Je kunt zeggen, nou, we laten het zoals het is. We betalen gewoon meer premies en meer belastingen. En je kunt ook zeggen: oké, okay, dan gaan we eens naar het pakket kijken. Moet alles wat nu in het pakket zit, wat we met z'n allen betalen, er wel in blijven zitten? Nou, zo heb ik allerlei oplossingen aan het eind gezet en daar heb ik nog niet zelf in gekozen. Wij zijn een demissionair kabinet, we staan aan de vooravond van verkiezingen. Iedere partij zal zijn eigen oplossingen kiezen uh, en uh, welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn, die heb ik erbij geschreven. Nou, als demissionair minister kunt u die keuzes niet maken, maar u bent ook de nummer twee van de VVD. Het verkiezingsprogramma van de VVD, uh, daar wordt nu aangeschreven. Wat moet er wat u betreft gebeuren? Nou, wat mij betreft zal de oplossing altijd en-en zijn. Je kunt niet zeggen, oké, okay, we lossen alles op met eigen betalingen... of we gaan het pakket eens even flink uh, minimaliseren. Uh, dat, zijn, uh, dat is allemaal te drastisch als je voor één oplossing zou kiezen. U wilt het inzichtelijk maken, u wilt de burger, de mensen ervan bewust maken. Maar dat is ook een enorm risico, want als u gaat vertellen wat het allemaal niet kost... en wat het allemaal gaat kosten aan eigen betalingen bijvoorbeeld, dan is de burger toch niet blij met u? Ja, maar ik ben toch niet ingehuurd om alleen maar blije boodschappen te vertellen. Ik ben ingehuurd om de ware, eerlijke boodschap te vertellen. En ik vind zelf, als je kijkt naar de pensioenen... dat heel lang in de beleidsstores in Den Haag bekend was... dat het met de pensioenen toch echt anders zat dan heel veel mensen thuis dachten. En dat is nu met de gezondheidszorg ook zo. En dan voel ik het als een, als een verantwoordelijkheid dat ik ook in de huiskamers breng... dat het probleem echt serieuzer is en groter is dan heel veel mensen denken. Is het een taboe geweest om daarover te praten, wat het kost en welke maatregelen je, je moet nemen? Nou, ik weet echt wel dat ik er niet populair van word. He, ik vind ook dat, je, uh, dat, je dat dat niet de reden mag zijn om het niet te doen. Uh, maar het is wel een boodschap uh, die je moet brengen, omdat als wij nu geen keuzes maken, die zorg vastloopt. Ja, dat is iets wat ik echt niet voor mijn rekening kan nemen. Edith Schippers was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De Radio 1 sportzomer. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen vrienden. Ik dateer ik ben jarig elke dag. Hier is Mr. Polska. Ja, we hoorden het al. Het is onrustig geweest in Warschau. De Poolse hoofdstad maakt zich op voor een beladen wedstrijd. Polen-Rusland. En Mr. Polska staat met zijn nee is met zijn neef Piotr op pad. Goedenavond, Mr. Polska. Ja, we horen je net boven het stadion uit. Want het lijkt erop alsof je dan toch binnen bent gekomen. Ja, ik heb, ik heb niemand in de fontein hoeven voor Je had een kaartje op internet gekocht en je zou een man met een groene hoed bij de fontein moeten, moeten ontmoeten. Dat is ook gelukt? Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is allemaal goed zo. En wat heb je moeten betalen? 500 euro per stuk. En uh, op het kaartje staat 30 euro. 30 euro. Ja. Oh, dus even kijken, je hebt uh, 18 keer zoveel moeten betalen, maar dat is natuurlijk nu allemaal de moeite waard, hè? Ja, het is allemaal de moeite waard, weet je wel. De sfeer is hier heel goed, ik, ik was net even op Twitter aan het lezen en ik las een hele hoop berichten over wel in de stad. Maar uh, hier rondom het stadion in, het stadion zie je Polen en Russen samen op de foto gaan, elkaar high five geven. Uh, ik wou net een piepje bestellen, ze hebben alleen maar uh, alcoholvrij weer. Dus uh, ik denk dat alle paar erin is echt kloppen om dit succes uh, te maken. Ik voel mij sowieso al uh, in het top buiken. Je hebt nog nooit zoveel zo polen op één plek gezien. Ik denk dat die genoeg polen zijn om heel Nederland te <tiedacht> Zeg, uh, kan je, je kan daar dus twitteren. Ik, ik hoor mezelf bijna niet, uh, als ik in het stadion ik uh, hoor je al wel. Oh, gelukkig maar. Uh, je kan daar twitteren. Kan je een foto van jezelf maken en die dan op Twitter zetten? Zodat je, we kunnen zien hoe je eruit ziet. Hashtag R1-sportzone. Oké, okay, ga ik doen. Hey, en Mr. Polska, ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig daar. Polen en Russen met elkaar, maar het is een hartstikke beladen duel, toch? Ja, zeker. En ik toch ze, sluiten jullie elkaar in de, dan de dan. armen? Ja, zeker uh, zo. Maar, eh dit is een volgezonde conferentie, denk ik. <laughs> uh, ik denk dat we het hiermee even bij moeten laten, want je bent uh, bijna niet te verstaan. Uh, okay. Misschien dat je in de rust even uit het stadion kan lopen, kunnen we je beter verstaan? Uh, uh, heb ik nu uh, vijf minuten loop gepraat en hebben jullie mij niet verstaan? Of <laughs> jawel, <door>? <laughs> jawel, jawel, jawel. <laughs> Gelukkig wel. Spaar je batterij voor eventueel na de wedstrijd. Oké, okay, okay, dankjewel. Veel oh, plezier, hè. Oké, okay, De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Ik zal zeggen, and if you're thirsty, I will greet you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. And all I ask of you is that. Oh, oh. <laughs> ah, hij is er al. Uh, terwijl hij gewoon geanimeerd in de studio wordt gesproken, dat kan allemaal hier. Uh, third world and try your love. Ja, straks om kwart voor negen. Dus de kraker van vanavond. Polen tegen Rusland. Contact nu met onze verslaggever van dienst. En die houtkamp en die ja, wedstrijd in een beladen sfeer. Hoe is het in dat stadion wat jij waarneemt? Nou, wat ik waarneem, geen idee, maar ik weet dat het uh, redelijk rustig is in het stadion. Uh, maar wat wil je met uh, duizenden politieagenten om en in het stadion die ervoor zorgen dat het uh, wat rustiger wordt dan daarbuiten. Want het uh, schijnt echt, en we hoorden Edwin Cornelis al... echt uh, enorm tekeer te zijn gegaan. Zelfs onbevestigde berichten van een uh, dode uh, bij de Russische supporters. Dus ja, het is echt uh, afschuwelijk allemaal. Ja. Um, over het voetbal dan maar vanavond, Andy. Um, de Poolse ploeg, enorme druk op dat elftal. Um, is het, wordt het gezien als de favoriet voor vanavond? Nee, nee, nee. nee. De Russen speelden zo goed... In hun eerste wedstrijd tegen, Griek, tegen Tsjechië 4-1 winst. Met een, een fantastische Zagojev. Uh, maar men hoopt een beetje op een, een gelijk spelletje en dan... Uh, in de laatste wedstrijd uh, dan maar toeslaan tegen de, uh, tegen de Tsjechen. Maar uh, op zich zijn de Russen dus uh, favoriet. Polen begon uh, goed door in die wedstrijd tegen, tegen Griekenland... tegen de magere Grieken. 1-0 voor via Lewandowski van Borussia Dortmund. Maar uh, ja, het leek erop dat ze toen makkelijk de boel in, in de klauw kregen. Zelfs tien man van de, van de Grieken. Uh, maar dat was niet genoeg, want uh, de Grieken kwamen terug... en hadden zelfs uh, kans om te winnen, totdat Titon in het doel kwam in plaats van Chesney, omdat Chesney rood kreeg... en Titon een penalty stopte. Dus ja, dat uh, maakte Titon wel de held. Maar en die de, de winnaar van vanavond is spekkoper natuurlijk, hè? Ja, uh, uiteraard. Maar ik, ik denk dat, dat Rusland sowieso spekkoper is. Uh, 4-1 gewonnen in die eerste wedstrijd. Dus ook het doelsaldo is uh, al heel prettig. Uh, ja, het is uh, wat dat betreft... Een, uh, voor degene die wint, is, zit je gewoon helemaal... Uh, Gebeiteld. Ja. Zijn er grote wijzigingen in de opstellingen van, uh, van beide elftalen? Nou, Titon dus in het doel bij, uh, bij de Polen in plaats van Czesny... omdat hij uh, een wedstrijd geschorst is met rood. En verder heeft uh, de coach Smoeda uh, Doetka erin gezet, een uh, middenvelder in plaats van Ribous. En aan de andere kant, uh, Dick Advocaat heeft zijn uh, team niet gewisseld. Never change a winning team. Dus dezelfde elf van afgelopen uh, vrijdag staan nu ook weer in de basis. Waarbij zes spelers van Zenit Sint Petersburg... de ex-ploeg van Dick Advocaat, drie van CSKA Moskou... één van Anzhi en eentje van Arsenal, die kennen we allemaal, Arsjevin. Oké, okay, dankjewel. En die houdt kamp... Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, zoals iedere avond bellen we met uh, Nederlanders over de grens. Precies, ik zei het al. Uh, vanavond uh, Olivier van uh, Bemen vanuit Parijs. Hoi Olivier. Goedenavond. 1-1 gelijkspel tegen uh, de Engelsen. Hoe is dat ontvangen in, uh, in Frankrijk? Ja, een beetje eigenlijk zoals de wedstrijd zelf ook uh, een beetje matig uh, ontvangen. Er werd gesproken van een offensieve onmacht. Uh, we hadden geen killers tegen de Engelse bluff. Uh, ja, het was niet heel positief uh, in de Franse pers. Ook niet heel negatief. Het uh, is oh. dus eigenlijk alles ligt nog open. Ja, niet echt enthousiast, uh, zei ik. Nee, de nee. Nee. Waar heb je gekeken? Ik heb zelf uh, gekeken in een voetbalstadion uh, in Parijs. Een uh, wat kleiner, onbekend stadion waar wel uh, zeker 20.000 man in past. En uh, op het veld kon ook nog iedereen kijken. Maar het stond uh, bijna helemaal leeg. Er waren maar een paar honderd mensen. Er waren bijna meer beveiligingsmensen dan... Uh, dan dat er echt supporters waren. En dat laat wel een beetje zien hoe het voetbal op dit moment leeft in Frankrijk. Want ja. eigenlijk gaan de Fransen pas echt helemaal achter hun team staan... als, uh, als ze eenmaal beginnen te winnen. En als het uh, beter gaat dan verwacht. Je keken bijvoorbeeld ook maar 10 miljoen mensen, wat, wat niet zoveel is. Als je bijvoorbeeld ook nagaat dat uh, Nederland-Denemarken... door 7,5 miljoen mensen werd gekeken... en dat er in Frankrijk vier keer zoveel mensen wonen. Ja. Dus ja, het leeft hier nog niet echt. Uh. Ja. ja, het waren er volgens mij bijna 10 zelfs in, uh, in Nederland. Ah, okay. uh, en nou hebben ze de laatste maar paar EK's en WK's natuurlijk ook niet zo goed gedaan. Nog wat, wat relletjes waren er ook nog uh, binnen het team. Wat onenigheid. Dus ja. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet mee in de populariteit nee. van het team. Nee, ze zijn al een paar jaar in de eerste ronde weggestuurd. Uh, inderdaad, uh, ze hebben nog een keer geweigerd. Uh, ja, Fransen staken natuurlijk altijd. En zelfs de voetballers die weigerden op een gegeven moment uh, te gaan, uh, gaan trainen... omdat ze zo ontevreden waren... Dus uh, nee, de laatste grote toernooien hebben ze geen go goede herinnering aan bewaard. Er speelt nog wat anders in Frankrijk. Hè? Er is een nieuw boek uit over uh, Dominique Strauss-Kahn. En daarin staat dat hij de huidige first lady, Valérie Trierweiler, zou hebben willen versieren. En die Trierweiler is de vriendin uh, van dus de nieuwe president, François Hollande. Jij bent dat boek aan het doornemen. Wat staat er allemaal in? Ja, dat klopt. Uh, ja, op zich, die, die het boek gaat over het koppel uh, van Stroskan en de beroemde Franse journaliste Anne Sinclair. En er blijkt heel goed uit uh, wat, wat al wel bekend was... maar heel gedetailleerd wordt laten zien... hoe uh, Dominique Stroskan echt alles en iedereen versiert... wat los en vast zit. En uh, Valérie Trierweiler, inderdaad de, de, vrouw, of de, de partner van uh, François Hollande... die behoorde daar op een gegeven moment ook bij. Hij zegt dan uh, tegen haar uh, van... Hey, hoe gaat het nou eigenlijk met de mooiste journalist van Parijs? Zij ja. antwoordt dan uh, van, uh, ik dacht dat, dat Anne Sinclair was, uh, jouw eigen vrouw. Dus uh, zij, zij moet er weinig van hebben. En, uh, ja. Doe nog één klein detail van uh, We staan hey, je meer. Ik bent toch wel ja, bezig dus, ja. Ja, het staat er helemaal vol mee. Maar je ziet bijvoorbeeld wat erg interessant is... en wat ook mede heeft geleid tot, tot zijn val... is dat niemand hem durfde tegen te spreken. En dat iedereen zich eigenlijk ging gedragen... zonder dat hij dat echt hoefde te vragen zoals hij wilde. Dus toen hij op een gegeven moment minister van Financiën was... toen gingen eigenlijk spontaan de vrouwen op het ministerie zich uitdagender kleden. En, en mensen gingen, maar ook, gingen zich voordoen alsof ze ook zelf uh, naar, naar seksfeesten gingen... en alsof ze libertijns waren... terwijl ze dat helemaal niet noodzakelijkerwijs waren... Dus iedereen die wilde eigenlijk uh, ja, zoveel mogelijk pleasen. En daardoor was niemand echt in staat om hem te wijzen op alle gevaren die hij liep... Uh, door zijn gedrag. Ja, ja. Zo op, of zijn minstens een Muur te noemen. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja, nou ja. Een statement. Uh, heel kort nog even, hoe is het boek ontvangen in Frankrijk? Ja, er worden in de eerste druk... er zijn 80.000 van gedrukt. Dus uh, ja, die Anne saint die was eigenlijk lange tijd nog veel beroemder... dan, uh, dan Dominique Strauss-Kahn zelf. Die, uh, die was een grote tv-presentatrice. Dus dat, uh, ja, het is uh, smullig geblazen. Ja, ja. Goed, wel plus 18. Denk ik, als het in Nederland uitkomt? Ik denk het wel. Goed, dankjewel. Tot zover Parijs. Gaan we naar Moskou. Uh, Olaf Koens, die woont in Rusland. Waar sta je, Olaf? Ja. Ik sta buiten bij een café. Uh, eigenlijk mijn favoriete stamkroeg, waar, uh, waar ik al jaren kom. En uh, ja, ook daar hebben ze natuurlijk een schermpje opgehangen. Ja, en hebben ze daar meegekregen van de ongeregeldheden die hebben plaatsgevonden? Nou, uh, ik, ik moet je eerlijk bekennen dat uh, hier meer. Uh, me houdt men zich meer bezig met de ongeregeldheden in Moskou zelf. Vandaag is er natuurlijk weer een hele grote protestdemonstratie tegen Poetin geweest. Dat houdt vooral het gesprek gaande. Maar ja, inderdaad, in Warschau hebben de Russische fans zich weer misdragen. Dat verrast eigenlijk niemand meer hoor. Maar dat houdt het nieuws ook al. Maar vandaag was vooral de anti poetin demonstratie het belangrijkste. Ja, um, uh, over het voetbal nu maar. Um, die Russen hebben de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen. Gaan ze nu het duel met Polen in, van, uh, die pakken we ook al even in? Nou, ze hebben het team niet gewisseld, hè? dat stelt u net ook in de uitdaging. Ik denk dat er uh, ja, in een soort gevoel is van uh, we kunnen het eigenlijk wel. We zijn dit een beetje de andere dag geweest in, uh, in het EK. Eneens hebben zo langzaam het gevoel dat we misschien wel met zouden kunnen gaan winnen. Dus er is meer optimisme. Er is meer optimisme. Ze hebben er meer zin in en de verwachtingen zijn eigenlijk best wel hoog gespannen. En is het voor, Rus voor Russen ook zo net zo'n beladen wedstrijd als voor Polen? Uh, nou, ik denk dat het voor de Polen iets gevoeliger is dan voor de Russen. Uh, maar ja, Rusland en Polen, ja, die hebben al eeuwen oorlog met elkaar... Uh, in de Tweede Wereldoorlog zijn er een hoop dingen gebeurd uh, die niet uh, door de beugel konden, waar de twee landen altijd conflict over hebben. Uh, de Polen geven de Russen schuld van de Sovjet-Unie, de Russen geven de Polen de, de schuld van, maar goed, daar speelt van alles. Dit is voor de, voor de Russen ook wel beladen, maar goed, de Russen hebben wel een Russen met meer landen in de wereld, dus de Polen is voor hen niet het belangrijkste land. Is dat, is dat ook de reden dat uh, bij de Polen misschien wat gevoelig ligt dat Rusland uitgerekend in Warschau in het presidentiële paleis uh, verblijft <laughs> uh, momenteel? Nou, nee, dat, dat lijkt me sterker. Ik denk dat uh, Dick advocaat gewoon een hotel moest boeken en dat ze een hotel hebben geboekt. Wat wel baart is, uh, uh, zoals je misschien herinnert, een aantal jaar geleden is er een vliegtuig neergestort in Rusland... en daar zat de president van Polen in en zijn ongeveer het hele presidentiële apparaat. Uh, uh, nou, er zijn enorme traagreden geweest. Uh, de Russische fans uh, willen de Poolse fans strijden en die beginnen nu... Uh, die hebben gedreigd een papieren is naar de Poolse vent te gooien. Nou, dat ja. zou natuurlijk heel, heel onsmakelijk zijn als dus dat daadwerkelijk gebeurt. Ja, dat geeft een beetje aan hoe die hoe de spanningen liggen. Olaf, jij moet zo weer naar binnen het café in. Beschrijf eens hoe die ja. wedstrijd gaat. Is dat uh, iedereen verkleed en, uh, en bier drinken? Nee, helemaal niet. Uh, Russen zijn uh, wat dat betreft uh, heel netjes. Uh, uh, nee, <laughs> je zal je nooit een rust met uh, rood wit blauw haar zien. Uh, de Russische drietje is natuurlijk ook rood wit blauw. Nee, Russen zijn uh, gewoon uh, in de koffie, vaak in pak. Uh, de meisjes in, in, in mini-rokjes. Uh, hier en daar een klein Russisch vlaggetje. Ja. Oké, okay, nou ga snel naar binnen, Olaf. Dankjewel en veel plezier <laughs> bij de wedstrijd zometeen. Veel plezier. Dat zal ik doen. Dankjewel. Het nieuws is nu om half negen, maar door op negen. Ja, de voetbalrellen in Warschau hebben volgens onbevestigde berichten... aan zeker één Russische supporter het leven gekost. Dat meldt het Russische station RT. Zo meteen spelen Polen en Rusland tegen elkaar in Warschau. En een paar uur voor die wedstrijd raakten fans van beide landen slaags met elkaar. Met stenen, flessen en vuurwerk is er gegooid. ING betaalt ruim 600 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten... omdat de bank zich niet heeft gehouden aan handelssancties. Tot 2007 deed ING via een dochterbedrijf zaken met Cuba... en daarbij hield de bank zich niet aan de Amerikaanse economische sancties tegen het eiland. De boete is de uitkomst van een schikking tussen ING en de Amerikaanse justitie. Banken zijn terughoudend bij het geven van leningen aan woningcorporaties. Dat zeggen de corporatiedirecteuren tegen de NOS. Ze wijten de problemen aan de Vestia-affaire. Die woningcorporatie verpande bijna al haar woningen aan een waarborgfonds... waardoor banken er geen aanspraak op kunnen maken in geval van een faillissement.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 Straks het laatste nieuws over het Nederlands Elftal in de dag van Oranje. En natuurlijk live verslag van de beladen wedstrijd Polen-Rusland. Maar eerst het uh, NS-kaartje blijft toch bestaan. Nog, Nog even. Het treinkaartje blijft een jaar langer bestaan dan de bedoeling was. Tot het najaar van 2013 kunnen reizigers een papieren kaartje kopen, zeggen de Nederlandse spoorwegen. En Erik Trindhamer is van de NS. Goedenavond. Ja. Waarom dit uitstel? Wij hebben ervoor gekozen om de klant uh, makkelijk te laten introduceren met de overchipkaart. Voor een groot gedeelte is dat gelukt. Uh, een derde van onze reizigers reist met de overchipkaart. 90% van onze klanten is in staat om dat te doen. Maar kiest bijvoorbeeld op voor papieren kaartje. Soms op saldo, soms op papier. En dat is de reden waarom wij gezegd hebben... In het, uh, aan het einde van dit jaar gaan wij de kortingskaartjes uh, uit het assortiment halen. Want die mensen kunnen met korting op saldo reizen... En zo introduceren wij tot het najaar van 2013 uh, langzaam de overchipkaart. En zal ook aan het einde daarvan de poortjes gesloten worden. Ja, maar de klant dus is, is, is, een, is een beetje langzaam, dus niet echt de Intercity zo kan u het zeggen, maar de klant uh, staat bonds voorop en hij bepaalt het tempo. dus ja. vanuit uh, uh, uh, die uh, allerlei verschillende kaarten zijn er de NS voordeelurenkaart. Uh, ja. als je dan wil meereizen met iemand met zo'n kaart, dan moet je een, uh, een papieren kaartje kopen aan de automaat. Uh, dat hoeft dat ook niet meer dan? nee, dat maken we ook makkelijker. Je kan direct met iemand meereizen op je eigen overchipkaart met 40% korting. Oké. Okay. En hoeveel mensen kopen nu nog zo'n papieren kaartje? U zegt 90% kan met de chipkaart, maar hoeveel mensen kopen ja. nog een papieren kaartje? Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik al zei, een derde van onze reizigers reist op saldo. En dan kan je zeggen, twee derde doet het niet. Nou, dat klopt niet, omdat een groot gedeelte daarvan al wel het bezit is van een overchipkaart. Maar soms kiest voor saldo en soms kiest voor een papieren kaartje. Dus we hebben daar geen keiharde aantal op. En straks moet iedereen dus met de chipkaart, al dan niet eentje die je meteen kan weggooien of eentje die je op zak moet houden. Dan moet nog veel omgebouwd worden, denk ik, op de stations. Ja, nou, dat gaat ook gebeuren. De NS-kaartautomaten, waar nu nog het papieren kaartje voorop staat, daar zal de overchipkaart voor voorop komen. Met allerlei producten. En pas daarachter, in de tweede instantie, kan je dan de papieren kaartjes eruit halen om zo de overchipkaart te promoten. Het jaar 2013 zal in het teken staan van over naar overchip. En zonder uh, overchip kom je dan ook het station niet meer in? Zolang als de poorten open blijven, heb je daar geen last van. En op het moment dat wij volledig over zijn, dus het papieren kaartje ook echt afgeschaft is, dan wordt de poort gesloten. En ook met een wegwerp overchipkaart is het mogelijk om de poortjes te openen. Oké, okay, dat is duidelijk. Dank u wel. Erik Trindhamer van de NS. De Radio 1 Sportzomer. De dag van oranje. Ja, NL zelf al heeft weer voet gezet op Oekraïense bodem. In het stadion waar het morgen moet gebeuren, wordt uh, ook al even getraind. En het was warm. Barstichter in Guikhof leed de training onder die hitte. Ja, goedenavond. Nou ja, het is wel even omschakelen, want uh, in Krakau is het graad op 18, 19 en regent het eigenlijk hoofdzakelijk de laatste dagen. En hier staat iedereen het vliegtuig uit en is het drukkend warm. Ik begrijp dat het uh, 7, 38 graden geweest is vanavond. Of vandaag, dat was het vanavond uiteraard niet meer, maar het is wel echt uh, een totaal andere wereld. Ja. Er We zijn de afgelopen dagen nog wat vraagtekens gesteld bij het reizen tussen Krakau en Garkov. Het zou niet bevorderlijk zijn voor het spel van Oranje. Bondscoach Van Marwijk counterde die vraag bekwaam. En Duitsland zit in, uh, in het golf in, uh, aan, de, aan de Oostzee. En uh, daar is het nog koeler als in Krakau. En, maar dan uh, had je het voordeel gehad. En de reistijd op is precies hetzelfde. Maar nou, vind je dat onzin? Vind je dat onzin, Theo? Ja, oh, er zijn er zoveel landen die hetzelfde doen. En wij hebben, denk, dat wat we meestal goed doen, is, uh, zijn de voorbereidingen. En de trainingskampen, en de hotels en de locaties. En, uh, dus het, maar er is ook geen enkele reden geweest waarom we die wedstrijd verloren hebben. Vijftien tegen vier kansen. Of komen die hier al af en alles zoeken, maar dat even aanzending. Ja, de vraag is dan: is het nou meer een journalistending? Of leeft het werkelijk binnen de groep? Hoe schat jij dat in? Ja, dat is moeilijk. Kijk, het is het lastig omdat we wat later thuis zijn dan de heren voetballers, die natuurlijk op het vliegveld overal zomaar doorheen lopen. Dus dat scheelt er wel een klein stukje. Kijk, het zou nog kunnen zijn dat voor de heren een soort uitje is. Dat ze het wel lekker vinden om even Krakau te verlaten. Maar als het te lang duurt, en dat was natuurlijk wel een beetje de issue... na die verloren wedstrijd, dan ben je al chagrijnig... en dan kom je op een vliegveld waar je ook nog vertraging hebt een uur... en je komt midden in de nacht thuis. Ja, daar kun je lang of kort over praten, maar dat is volgens mij niet goed. Ja, Mark van Hintem is hier uh, voor de wedstrijd Polen-Rusland zo meteen. Die ga je analyseren. Wat vind jij van het heen en weer gereis van Oranje? Ja, ik vind het onbegrijpelijk. En uh, als de daadwerkelijke reden zo is dat het, uh, dat het hotel niet goed genoeg uh, bevonden is... Op, op die locatie, ja, dan vind ik het helemaal ongelooflijk, want... Uh, ik denk dat de heren best wel in dat hotel hadden kunnen verblijven. Jij denkt ook wel dat het invloed heeft op hun prestaties? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik wel denk is dat op het moment dat, uh, dat je verliest... Hè, dan wordt inderdaad alles gezocht. En dan is het ook lastig voor de spelers om weer het vliegtuig in te stappen... weer die reis te maken. Dat vinden ze dan toch vervelend. Het en wordt dan pas een probleem eigenlijk. Dat denk ik wel, ja. Als je wint, dan is er niks aan de hand. Morgen wacht de wedstrijd tegen Duitsland. Al bekend. In het land is dat de wedstrijd. Maar voor Wesley Sneijder is er eigenlijk niks bijzonders? Nee, het is voor mij... Uh...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 Nee, dat zou wel heel raar zijn als je daar nog eh, iets voor zou moeten uithalen. Het was vast wel mooi dat die snijder bij die persconferentie al een minuut of tien voor ze uit zat te kijken. En dat er alleen maar vragen aan de bondcoach werden gesteld. En op een gegeven moment riep van mij, nou, best gezellig dat je er ook bent. En toen dacht iedereen, oh ja, hij zit er ook. En toen kwam dit antwoord, nee, kom, dit, dit is uh, na de WK-finale de grootste wedstrijd die Oranje speelt. Uh, dus je moet het nu laten zien. Ja, en krijg jij het gevoel dat de andere spelers er ook zo uh, over denken? Ja hoor, dat geloof ik wel. Ze hebben heel erg hun best gedaan, die twee, Snijder en Van Maanwerk, tijdens de persconferentie, om heel ontspannen en uh, leuk over te komen. Er werd flink gelachen, er werden grapjes gemaakt, uh, er werd ook benadrukt dat de sfeer in de ploeg goed is, want ook hier, en dan gaan we weer. Als er wordt gewonnen, dan hebben we het nergens over, maar nu wordt overal wat van gemaakt. Uh, toch om ons in ieder geval het gevoel te geven dat die sfeer perfect is en dat het ook vooral zo blijft. Uh, dus nou ja, oké, okay. uh, voor alles geldt als je het hebt over voorbeschouwingen dat het uh, uiteindelijk toch in de wedstrijd allemaal uit moet komen, want dan gaat het doen. Ja, toch gaan bij veel mensen de gedachten even terug naar uh, november. Toen oefende Oranje al tegen Duitsland. En uh, toen gingen uh, de oranje 11 eigenlijk kansloos af. D dat doen wel. Zij van Marwijk boezend hem in ieder geval geen angst in. Maar het is sowieso een andere wedstrijd. De belangen zijn natuurlijk veel groter. en uh, ja, Wij zijn nu ook compleet. We waren toen uh, bij lange na niet compleet. En dat, uh, dat is geen excuus voor het uh, slechte spel, maar wel degelijk een verschil. Nou, ik, denk, ja, ik denk ook dat het precies wat de trainer zegt. maar we hebben er ook heel veel van geleerd, van zo'n wedstrijd. En ook dat nemen we weer mee richting, uh, richting woensdag, richting morgen. Ja, dat was een hele andere wedstrijd, Bas, maar het was ook wel een hele goede wedstrijd hè, van Duitsland toen. Ja, Duitsland was trouwens ook niet compleet hoor, want Laam deed niet mee en Schweinsteiger deed niet mee. Dus dat is een beetje uh, iets je eigen kant op praten, maar vooruit waar. Uh, Duitsland was die wedstrijd weer ja, Klozen was fantastisch. Uh, Eusil was geweldig. Maar vergeet niet, Duitsland heeft echt een fantastisch elftal. Dat, daar zit kracht in, daar zit loopvermogen in, techniek in, daar zit beeldschap in. Uh, voor mij is Duitsland echt een van de grote favorieten. En dat wil niet zeggen dat Nederland er niet van kan winnen, want dat kan best. Want Denemarken kan ook van Nederland winnen. Um, ik denk dat de verschillen over wat minder groot zijn, maar toch. Uh, het, het, ik, het, is, het komt wel heel ongelukkig eigenlijk natuurlijk, nu dat je van Denemarken en dan nu Duitsland op je bordje krijgt. Ja, want is Duitsland net zo goed als toen? Ik denk dat het net zo goed is als toen. Los van het want dat weet je niet. Ik vond ze in de eerste wedstrijd tegen Portugal niet zo indrukwekkend. Um, maar dat zegt ook niet alles. Dat kan een wedstrijd later weer anders zijn. Als je puur kijkt naar de namen en de potentie en de spelers... dan vind ik dat een ongelooflijk sterk helft wel. Ja, um, um, Mark, Van Intum, wat denk jij ervan? Ja, Toch ik, ben ik, ben met, ik ben het met hem eens. Alleen uh, vind ik wel dat dit, uh, dit is weer een wedstrijd op zich is. Uh, ik denk dat je de wedstrijd ook zo moet benaderen, want uh, het sentiment kan compleet uh, omslaan als je nu wint van deze sterke Duitsers. Dan stap je op een heel andere manier uh, verder het toernooi in. Dus wat dat betreft uh, ligt alles open. Ze zijn te verslaan, alleen als je eerlijk bent, kwalitatief zijn wij minder. Ja, dan de Duitse bondscoach Joachim Leuf, of Leuf zoals ze in Duitsland zeggen. Het, uh, gaf vanmiddag ook een, uh, hij gaf vanmiddag ook een persconferentie. Hij verwacht niet dat Nederland de tactiek volledig overboord gooit na de nederlaag tegen Denemarken. Ik kan me niet voorstellen dat Holland nu op grond van het resultaat zijn stijl volledig verandert en zijn tactiek volledig verandert. Natuurlijk wordt het in het verloop van het spel steeds meer te spüren, zodat ze waarschijnlijk ook winnen müssen. Maar ik verwacht geen verschillen in hun tactische Vorgehensweise. Ja, verwachten we dat misschien gedurende de wedstrijd het allemaal een beetje verandert omdat Nederland echt uh, moet winnen? Wat denk jij? Houdt van Marwick vast aan zijn tactiek? Nou ja, dat heeft hij uh, zolang hij de basis gedaan. Uh... Want alles wat hij veranderd heeft, dat zijn echt marginale veranderingen geweest. Dus het zou me echt ongelooflijk verbazen als hij nu de boel op de kop zou zetten. Nou heb ik net naar een training zitten kijken, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Um, waar hesjes werden uitgedeeld en dan weet ik in heel best dat dat de avond voor de wedstrijd meestal niet meer veel zegt. Dat doen ze dan een dag daarvoor achter gesloten deuren. Maar toch, alsof hij na alle kritiek die er dus gekomen is, voornamelijk uit de hoek van het kruifkamp... gewoon een lange neus daar naartoe wilde maken. Want hij heeft eigenlijk getraind met de kruifopstelling... Met Kuit rechtsbek. Van Bommel, die had geen hesje. Speelt in geen controleur, Nigel de Jong. Daarvoor stonden Van Persie en uh, Van de Vaart. Hij speelde met uh, Huntelaar in het snijden vanaf de linkerkant... en het Robben vanaf de rechts. <lacht> dus ja, het gaat niet gebeuren, maar uh, ik, ja, ik denk dat hij dat echt over uh, zo'n grapje gedaan heeft. Het is, ja, is een soort lange neus, hè? misschien, naar, naar de critici. Maar verwacht je desondanks uh, toch uh, veranderingen in de opstelling, Bas? Nou, hij heeft in, in, in serieuze interviews de afgelopen dagen drie, vier keer gezegd uh, niet in de messen lopen, gecontroleerd spelen, geen domme dingen doen. Nou, daar maak ik het op dat hij toch vasthoudt aan twee controleurs, dus Van Bommel en de Jong. En het zou mij zelf niet eens verbazen dat hij kiest voor zeg maar, nog wat meer kracht op de vleugel, zodat Kuit weer terugkomt in het elftal ten koste van Affelai. Dat zou me echt niet verbazen. Um, en ik kan me niet voorstellen dat er nog meer wijzigt. Ja, het er dus, want die is de fit.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 En, maar dan moet je juist eigenlijk daardoor nog meer gemotiveerd worden. Dus je moet het vertalen naar nog meer motivatie. En uh, als je dat zo ziet, dan uh, zeg ik, is er met dit team niks aan de hand. Kortom, Bas, uh, niks staat een overwinning in de weg. Ja, kijk, je hebt overal groepjes. Hè? Als, jij, uh, bij, als wij bij ons op de redactie, Robert, gaan eten met uh, 20 man, dan lopen we ook niet met 20 man uh, de kroeg in. Dan zijn er ook vier die gaan met elkaar en die gaan met elkaar. Dat is natuurlijk in Nederland zelf wel ook zo. Dat hoeft ook helemaal geen probleem te zijn. Dan lezen wij tussen de regels door. En horen wij tussen de regels door ook wel eens verhalen dat het lang niet meer altijd even gezellig is. Dat hoeft ook helemaal geen probleem te zijn als je in het veld maar gewoon goed met elkaar kan opschieten. En goed door één deur kan. Ja. Um, en dat is wat denk ik wat de bondscoach probeert uh, duidelijk te maken. Ja, we moeten er maar vanuit gaan dat dat klopt. Want er zijn ook kranten, en dat zijn dan vooral weer buitenlandse kranten, die een beetje gaan poken. Een van de Belgische kranten had er een verhaal over de Gazet van Antwerpen, geloof ik dat... Een leeuwendeel van de spelers een beetje boos was op Robin van Persie... omdat hij zich uh, als een ballerina gedroeg. Uh, nou ja, dat zal allemaal wel wat de buitenlandse kranten ervan vinden. Um, ik, als ik de sfeer zie op het veld vandaag en bij de persconferentie... dan durf ik wel te zeggen dat die sfeer voorlopig uh, prima is. Oké, okay. dus het feit dat jij uit de redactie nooit met mij wil gaan eten... moet ik niks achterzoeken. <totstuk> Ik drink meer dan wat ik eet. Met mij. Met, met Herman dan weer. Dankjewel, uh, Bas. Bij ons de gast hier uh, vanavond is Agnes Mulder. Kerstversen nummer 10 op de lijst uh, voor uh, het CDA-lijst... die vandaag is bekendgemaakt. Gefeliciteerd ook met die plek. Ja, bedankt. Um, als u uh, van Marwijk zo hoort, uh, de voetballers, uh, wat verwacht u morgen? Nou, ze moeten gewoon gaan winnen. Ja. Ja. Ja, ze moeten. Ja, ze moeten gewoon gaan winnen. Want anders liggen we er straks uit. Ja, dat nou, dat klopt. zou jammer zijn. Ja. Maar uh, wat verwacht je? Dat ze gaan winnen. Ook, ook dat nog. Filimon ja. Wesselink ook binnen, welkom. Uh, en jij? Ja, ik zou het natuurlijk niet weten. De, ja, het is voetbal, het is een spel. Dat vind ik, wel, vind ik ook wel belangrijk dat we dat uh, niet vergeten. Dat uh, Je hebt een wedstrijd, twee teams, en eentje verliest en de ander wint. Mm -hmm. En zo moet we het wel uh, blijven bekijken, want... Voor, ik heb het idee dat er echt voor heel veel mensen, ik merk zelfs in mijn eigen familie, mijn broertje, die, die loopt echt gewoon depressief rond, dat mensen het gewoon niet accepteren als ze geen Europees kampioen worden. En ik kom net uit Finland en dan is het wel leuk om dat voetbal zo'n beetje van de afstand zo gade te slaan, want daar uh, is voetbal helemaal niet populair, hebben ze er helemaal niks mee, het gaat daarom ijshockey. En dan zie je ook dat het iets totaal gecultiveerd is. Het is dat. Wij dat ooit hebben verzonnen... Om, om dat als sport te gaan maken. Voor hetzelfde geld uh, hadden we met z'n allen gekeken naar verpiesen of zo. En dat vind ik wel je... toch leuker. Ja, dat is dan natuurlijk ook een heel intelligent en, mo en, en, en een mooi spel. En, en dat begrijp ik ook wel. Maar het, het is iets wat wij... en je moet het ook niet helemaal kapot relativeren... maar het is iets wat wij ooit verzonnen hebben... en wat gewoon leuk moet zijn. En het moet ook leuk blijven. En ik, ben, ik hou zelf heel erg van wielrennen... En, voor mij maakt het niet heel erg uit of er een Nederlander wint of niet. Het is mooi meegenomen. Het zorgt voor extra feestvreugde. Maar als het daarnaast gewoon een hele mooie wedstrijd is... tussen Evans en Wiggins, dan vind ik dat net zo mooi. Voor jou But. mag het ook Duitsland worden. Want zometeen gaan we doorpraten over dat ja. nationalisme. Want dan kan je uitgebreid over door blijven praten. Daar heb ik al de indruk. Uh, Polen, Rusland en die mm. houtkamp. Net begonnen. Een minuutje bezig. 0-0 de stand. En uh, bij de volksliederen een streamend fluitconcert... tijdens het Russische volkslied... Naar aanleiding van al die dingen die niets met voetbal te maken hebben. Maar natuurlijk wel belangrijk zijn. Uh, nu is het uh, rustig. Behalve als de Russen aan de bal zijn. Dan wordt er ook gefloten. Het staat 0-0. Russen toch favoriet in deze wedstrijd. Omdat ze zo goed speelden in die uh, eerste uh, groepswedstrijd. De vier minst van tegen Tsjechië. Twee keer Dra Zagoyev. Eén keer Shirokov en één keer Pavliuchenko. En nu zijn de... Polenweg, die een hele goede eerste helft speelde tegen Tsjechië. Een vrije trap, want er is een overtreding gemaakt op, uh, wie is dat? Jacob Blasikowski, speler van Borussia Dortmund. Het belangrijke hart zeg maar, van deze Poolse ploeg uh, bestaat uit drie spelers van Borussia Dortmund. Blasikowski, Piszczek ook aan de rechterkant spelend en de spits uh, natuurlijk. Lewandowski, de maker van het enige doelpunt. En bij Rusland bestaat het uh, team zo'n beetje uit uh, Zenit Sint-Petersburg. Met zes spelers uit, uh, de, uit die uh, ploeg, de ex-ploeg van dik advocaat. De bal wordt uh, breed gegeven door de Polen. Spelend helemaal niet wit. En dan uh, gaat de bal wel naar voren, maar wordt onderschept door Rusland. Balbezit voor Ignaci. Shev uh, de speler van CSK Moskou gaat de bal naar voren. En dan is de eerste mogelijkheid daar voor de Russen. Moet er wel hard uh, gelopen worden uh, door. Uh, Kersharkov, die speelt hem wel even terug. Krijgt hem ook weer terug. Aan de rechterkant komt de voorzet. Maar die gaat over de spits heen. Over uh, de, de spits uh, Kersjakov. Dus uh, gaan de Polen weer in de aanval. Een levendige openingsfase. Drie minuten gespeeld. Polen-Rusland 0-0. Dit is de Radio 1 Sportschomen. met Herman van de Zand en Robert Meder. I often walk out of the line.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 So come on in.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 So Danny Vera en Fine Bean. En die hout komt bij Polen-Rusland. Bijna een verrassing. Bijna 1-0 voor de Polen. Na een goede vrije trap vanaf de rechterkant was het Burnish. De links-backnotenbenen. Mee naar voren bij die vrije trap die de bal uh, inkopte. en half raakte. En keeper Malafeev die uh, met een geweldige reactie de bal nog uit het doel haalde. De oude Malafeev met respect 33 jaar. Maar uh, de Polen willen dus graag... Uh, meer en veel in de beginfase. Hoekschop vanaf de linkerkant komt de bal voor het doel, wordt gekopt. En weer is het Malefeef die met uh, veel gevoel voor stijl de bal uit de lucht plukt. Maar Rusland is onder druk in pas de tweede of derde wedstrijd, officiële wedstrijd in een groot toernooi tussen uh, beide ploegen. De eerste twee keer was, uh, even kijken, 72 het uh, Olympische Spelen. Toen werd het twee voor Polen en in 82 tijdens de wereldkampioenschappen 0-0. Dus dit is de wedstrijd, zoals iemand zei, van niet de laatste eeuw, maar van de laatste tien eeuwen tussen Rusland en Polen. Nu is Rusland in de aanval. Uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. De aanval levert niets op, slechts een hoekschop via per Polen-Rusland 0-0. Nog even kijken of de hoekschop iets gaat uh, opleveren. Als uh, uh, André Aschavin zich natuurlijk daarvoor gaat melden. Aan de linkerkant van het veld. Met, het, uh, met de rechtervoet gaat hij de bal dan uh, voorgeven. De koppers mee naar voren. Berezoetski, Ignacevic. Dat zijn uh, uitstekende koppers. En de aanvoerder zelf, Arsjefien. Die gaat het dan doen, brengt de bal voor het doel, een indraaier. Maar Titon, de keeper van PSV, plukt de bal uit de lucht... na 8 minuten 0-0 bij polen Rusland. En ook in het stadion in Warschau is onze eigen Mr. Polska... we spraken hem de begin van dit uur al. Hij heeft een foto van zichzelf op, op Twitter gezet... op de hashtag R1 sportzomer En daar kunt u ook al terecht met uw vragen aan onze gasten. En dan uh, Mr. Vinsky, Vilemon. Uh, net terug, zoals je het al zei, een beetje over dat nationalisme daar. Maar als Finland gewoon mee had gedaan, dan hadden ze toch gewoon... Uh, de blauwe witte vlag buiten gehangen, lijkt me zo. Nou, het is gewoon niet zo populair. Ja, die liepmanen, die kennen ze dan allemaal wel. Maar ze zeggen vooral, ja, die is toch heel populair in Nederland. En uh, ja, daar draait het echt alleen maar om het ijshockey. Ja, en, en skiën bijvoorbeeld dat allemaal niet? Nee, een, ja, ze hebben daar niet echt bergen. Oh, nee, ja, die die langloven. Bergen, uh, uh, yeah. Ja, ja, is een soort cross-country skiën ja, doen ze wel een beetje. Langlopen. Ja, en ze hebben daar nog een soort van, van, van bolen of kegelen of iets. Maar dat begreep ik ook niet precies wat er leuk aan was. Maar in ieder geval iets heel sus met een bal gooien. Maar uh, voor de rest, uh, ijshockey, ijshockey, ijshockey. Ja, maar dat maar nationalisme, dat vind je daar helemaal niet, helemaal niet terug? Of, uh... nou, nationalisme wel, maar... Uh... Niet in de vorm zoals wij het hier kennen? Ja, nee, ook zeker wel met het ijshockey. Maar daar zie je dat die mensen net zo uh, uh, fanatiek met ijshockey meegaan... als wij met voetbal. Maar mijn hm. punt is dat, dat je dan pas beseft dat het wel voetbal is en dat het wel amusement is... en dus leuk moet zijn. En het was niet, dat heeft niet veel met Finland te maken... maar meer dat je dat zo van afstand zo bekijkt. en ja, Het gaat best wel ver op een gegeven moment. De, de, de hele televisie is alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. Die mensen die verdienen zo gigantisch veel, die voetballers. Die mogen niks meer fout doen. Ik weet nog heel goed, mijn vader had een beddenwinkel... en die zei, uh, ik vroeg van, ja, waarom heb je dat en dat merk niet? Toen zei hij, die bedden zijn te duur. Ik zei, ja, maar hier wonen rijke mensen, dus die kopen dat toch wel? Toen zei hij, nee, als ik zo'n duur bed bekoop, verkoop, bijvoorbeeld voor vijfduizend euro... dan moet het goed zijn, dan mag het niet fout zijn. Mensen ja. accepteren niet als het dan ook maar iets meer is. En dat is met voetbal is natuurlijk ook. Hoe vaak hoor je mensen wel niet zeggen van... ja, die mensen die verdienen zoveel, die, die, die knallen die bal toch wel in. Ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Als je voor duizend euro per, per, per maand... knal je hem er net zo goed niet in dan, dan, dan een miljoen per maand. Ja, maar is dat dan echt het probleem? Want ik heb het ook wel, uh, is het idee... dat het gewoon gaat om de inzet van mensen. En dat wil je zien dat het er vanaf spat op het veld. Dat je best je, ja, dat je best doet voor je geld. Ja, dat je je best doet voor je geld. En als ze dat gewoon laten zien en het lukt niet... nou ja, dan lukt het niet. Nee, maar ik denk dat Seedorf toen hij die penalty nam... Ik wil niet, het maar wel een beetje oude koeien... maar dat hij, dat hij wel echt die, die bal erin wilde knallen. Ja, en die bal die kan er een keer overheen gaan. En... Uh, ja, dat vind ik ook met zo'n heel toernooi. Ja. Nederland kan verliezen, maar je moet er nog wel van genieten. Want het gaat uiteindelijk om het mooie uh, voetbalspelletje... wat we ooit uit hebben gevonden. Maar wordt het toch van, van, van tevoren te veel opgeklooid, vind je dat? Nou, ik denk dat door alles, door, door het geld, door nu ook het gokken... Uh, door nationalistische gevoelens die naar boven komen... dat het, wel, dat het gewoon net iets te serieus is. En dat het net iets te veel gaat om het winnen en uh, het land... en het nationale gevoel, dan om het mooie spelletje voetbal. Want als je... Ik, ik, maar ik heb er zelf ook last van, hoor. Ik merk zelf ook dat... Ik, ik was een keer bij een première... en daar was het, uh, Edgar Davids. Nou, ik was natuurlijk jong toen Ajax uh, furoren Meneer maakte. Meneer Davids. We en hebben dan nog dan toch, we hebben 30 seconden. Dus <laughs> dat ik dan toch kort. zenuwachtig werd. Dat, dacht, ja, dat is wel een hele grote held. Terwijl hij naast een kledingontwerper stond... die ook heel erg knappe dingen deed. Ja. Nou, met, ja, het, met het, het is dat toch is, heb ik dat toch minder. Daar ja, is dat ook minder. Dan heb je ook geen hooligans, geen gevechten, geen geweld. Maar als jij naast lens Samsung staat, dan heb je dat niet? Ja, ja. Ook een beetje. Jij hebt het wel. Ik zag het hegenzicht. Nee, ik heb het ook. Maar de, daar is niet die agressie. Dat zie je daar niet. Dat zie je bij het wielrennen niet. Zometeen na negenen onder meer. Het vervolg van de wedstrijd. Polen-Rusland vanuit Warschau. Tot zo.